Kees Groot met het NOS-journaal. Station Brussel Centraal is ontruimd na een ontploffing. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Belgische media melden dat militairen in de stationshal... een man met een bomgordel zouden hebben uitgeschakeld. De politie zegt dat de situatie onder controle is. De straten rond het station in Brussel zijn afgesloten. Informateur Tjenk Willink ontvangt morgenochtend Gertjan Segers, de leider van de ChristenUnie. Die partij lijkt nu de enige die VVD, CDA en D66 nog aan een meerderheid kan helpen. PVDA-leider Asscher liet Tjenk Willink vandaag weten dat zijn partij echt niet beschikbaar is voor een kabinet met de drie partijen. Een eerdere poging om een coalitie met de ChristenUnie te maken mislukte. D66-leider Pechtold noemde toen samenwerking met de ChristenUnie onwenselijk. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft boven het zuiden van Syrië een Iraanse drone neergehaald. De drone had wapens aan boord en leek een legerbasis bij de grens met Jordanië aan te vallen, zeggen de Amerikanen. Die basis is in handen van oppositiegroepen die door de Amerikanen worden getraind. Iran en Rusland vechten mee aan de kant van de Syrische president Assad. De spanning in de regio loopt op, ook door eerdere incidenten in het luchtruim. In de Waal bij Andost in Gelderland wordt een zwemmer vermist. Hulpdiensten hebben zo'n anderhalf uur naar de drenkeling gezocht, maar er werd niemand gevonden. Inmiddels is de zoektocht gestaakt. Familieleden zouden hebben gezien dat de zwemmer door de stroming onder water verdween en niet meer boven kwam. Tijdens de zoektocht werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Ook langs de oevers van de Waal is gezocht.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 The world out on my own again You put me high upon a path. We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 the music I'm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 I'm And I will